Kees Groot met het NOS-journaal. Senegal dreigt buurland Gambia en heeft troepen gestuurd naar de grens. De president van Gambia weigert de macht over te dragen aan zijn gekozen opvolger... en heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Vooral kinderen worden door hun ouders naar het veilige Senegal gestuurd. Op Schiphol is vanmiddag het eerste vliegtuig met geëvacueerde Nederlandse toeristen uit Gambia geland. De gevangenen die vanmiddag in Rotterdam wisten ontsnappen is vuurwapengevaarlijk. De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar Elias A. Die wist vanmiddag te ontkomen toen hij voor behandeling in het Sint-Franciscus-gasthuis was geweest. Hij had de handboeien nog om zijn pols. De politie heeft een helikopter en speurhonden ingezet in de jacht op de ontsnapte gevangenen. Er komt een onderzoek naar de rol van de landelijke en regionale meldkamers bij de stroomstoring gisteren in Amsterdam... Tijdens de storing overleed een 83-jarige vrouw. Haar zoon probeerde 112 te bellen, maar kreeg geen contact. Volgens een woordvoerder van de meldkamer was de meldkamer overbelast door de vele telefoontjes. Het is de bedoeling dat het meldkamersysteem wordt gereorganiseerd. De regionale meldkamers moeten elkaars telefoontjes kunnen overnemen om wachtrijen te voorkomen. De zaak tegen Volkert van der Graaf gaat maandagochtend verder. Gisteren werd de zaak opgeschort omdat de moordenaar van Pim Fortuyn niet op de zitting verscheen. Volgens een advocaat was hij na de stroomstoring in Amsterdam gestrand in het treinverkeer. De zaak werd uiteindelijk aangehouden. Het OM wil dat Van der Graaf voor een jaar teruggaat naar de gevangenis... omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn vrijlating. Hij werkt niet constructief mee met de reclassering, zegt het OM. Het weer vanavond en vannacht, kans op mist in het noorden en noordoosten, ook mogelijk wat ijzel. Op veel plaatsen lichte tot matige vorst, morgen vrijwel overal droog en in de middag op veel plaatsen lichte dooi. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A20 gouden Hoek van Holland bij Bresseplein 3 en op de A27 Utrecht-Preda bij de brug Gorkum, 3 kilometer.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 Welkom terug bij Twee Dieren en de laatste die van vier van Beatmaster Aflevering duur van 2017. We gaan lekker beginnen met Tiago. 12, Who Let Low? Wein uit D. En uh, na dit heerlijke nummer gaan we lekker beginnen met onze India on Fire remix van 2017. Welkom terug bij Twee Dieren en de laatste die van vier van Beatmaster Now oh, drop that low. 2017 Remix. Ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden. Laat een reactie achter op de ZFM Beachmasters Facebook. again. Yeah. See you When the sun goes down And your hearts Cannot reach <laughs> I got it. Het uh, laatste en tweede uur van ZFM Beatsmasters, derde aflevering 2017. Nou, wij, sluiten, wij hebben dit uur een heerlijke EDM on Fire Mix gedraaid van 2017. En, uh, ik ga graag het uh, woordje doorgeven aan mijn beste vriend en collega Willem Bruit, Die uh, heerlijk gaat draaien met de breizende rock van ZFM. Tot zover het ritme van ZFM